Met Danny Vos. Ja, goedemorgen, door het winterweer vallen in het noorden steeds meer treinen uit. Er zijn onder meer wisselstoringen. Tussen Groningen en Leeuwarden rijden daardoor veel minder treinen... en op sommige andere trajecten rijden ze helemaal niet meer. Dat kan tot vanmiddag duren. Er ligt in het noorden op veel plekken een flink pak sneeuw. Nou, deze mensen bij Hart van Nederland gingen toch even naar buiten. Het is heel guur hier, het waait behoorlijk. ja. De school heeft de deuren dicht gedaan. Mijn lessen zijn vervallen. Maar ik moet naar de kapper, dus ik heb een afspraak. Het is wel koud, vind ik. In Groningen, Friesland, Rente en ook op de Wadden geldt nog de hele ochtendcode oranje. Ook op Schiphol hebben ze weer last van het winterweer. Zeker 80 vliegtuigen kunnen vandaag niet opstijgen of landen. Het gaat dan vooral om vluchten van KLM. De afgelopen dagen heeft de luchtvaartmaatschappij ook al honderden vluchten geschrapt. En KLM gaf gisteravond toe dat de communicatie daarover beter had gemoeten. Ander nieuws dan, dat komt uit Amsterdam. Er is meer bekend over het ongeluk met een metro daar. Een persoon werd gisteravond aangereden door een metro. Het gaat om een man van 44, meldt AT5 nu. De man ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De man viel de bak in van de metro. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. En steeds meer mensen gaan weer naar de winkelstraat. Dat schrijft de Telegraaf. We gingen vorig jaar vaker naar de fysieke winkel om te shoppen. Wat dan wel opvalt, we shoppen wat vaker in de kleinere steden. Bijvoorbeeld in Deventer of in Nijmegen. De Randstad slaan we wat vaker over. De drukste dag in de winkelstraten was trouwens 20 december. Dat was een paar dagen voor kerst. Het weer nog van meer plaza oppassen dus glad. In het noorden veel sneeuw. Het waait ook hard. Het wordt vandaag maximaal 4 graden. En dit weekend erg koud. Het gaat te vriezen en zaterdag op zondagnacht kan het lokaal min 15 worden. Brr. Ja, zegt dat wel, ja. Veranderde verkeersinformatie van Flitsmeister op dit moment staan er vier files. Uh, twee files met een vertraging langer dan 10 minuten. Op de A58 van Tilburg naar Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Tilburg of Vijf kilometer vertraging is daar 11 minuten. En de A59 ons richting Zonzeel tussen Waspik en Hoijpolder. Vier kilometer vertraging is daar 12 minuten. Het is vrijdagochtend. Ben je erbij vandaag? Beetje droog aangekomen op kantoor of... Uh... Geef je rijles, weet je wel, dwars door alle sneeuw heen. Ben je jarig vandaag, kan natuurlijk ook. Laat het weten, klok jezelf in, stuur een berichtje in de Q-app. Misschien bel ik je zo terug, krijg je mijn koffiecup. Welcome to the one and only, the original. Dit is het Uur. Benno Barreveld. Ja, wil je zo meteen Monique Smit met Wild of Jan Smit samen met Gerrit Joling? Echte vrienden, stem nu in de Q-app op Qmusic.nl. Q-Music is proud to be found ja. Q-Music -Q -Q Lekker begin van het foute uur op vrijdagochtend. DJ Paul Elstak, dit is Love You More. You can Goedemorgen, goedemorgen, menno! Woe! Goedemorgen, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Menno, goedemorgen, goedemorgen. Menno, goedemorgen, goedemorgen. Menno. Ja, goedemorgen, menno. Ja, goedemorgen. Ja, goedemorgen. goedemorgen. Ja, goedemorgen, Ron van der Molen zegt, ik klok in. Lekker thuiswerken op deze gure dag in Heilo. Jolanda uh, van Ost, die zegt, ramen wassen. Zodat we lekker naar buiten kunnen kijken nuttig werk. Uh, Albert Boonsta, is aan het sneeuwschuiven met de boyfriend in Joure. Anne Loes, die zegt lekker binnen de administratie van de korfbalvereniging Woudenberg aan het doen. Heerlijk met het fout aan. Prima. Uh, Auk Westerhof die zegt ik klop me in tijdens het maken van een pansnert. Groeten uit het witte noorden van Auk. En uh, Marielle Dam, goedemorgen. Goedemorgen. Marielle, het is vandaag je verjaardag. Ja, dat klopt. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. Gefeliciteerd. En Dankjewel. Uh, wat staat er allemaal voor leukst op de planning vandaag? Ik ga ja, vandaag lunchen met mijn ouders bij een heel leuk restaurantje aan de haven. Ja. En uh, daarna ga ik lekker uh, nog even winkelen. Oké, okay, gezellig. Nou, dat klinkt, klinkt als een goede dag. Heerlijk, ja, zeker weten. Hé, hey, en dan uh, ga ik mijn uh, keelsraap. Ga ik uh, ontzettend mooi voor je zingen. Alleen moet je zelf even een thema kiezen. Wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, RB, rock, samba, ska, terror of trap? Eh, uh, RB. RB, oké. Okay. Ja. ja, lekker. Hij hey, is eenjarig hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is Marielle. Yeah. Heep de piep, hoera. piep, hoera. Nou, uh, Marielle, een hele. Nou, dat ga, ik zo, dat ga ik zo meteen zeggen. Dankjewel voor je inklok. Je krijgt een ja, cadeautje vart, van me, namelijk mijn koffiecup. Super fijn. Ja, en dan Dat is handig voor je auto. Ja, zeker. je drankje blijft er heel lekker lang warm in. En dan nog ja, één ding. Een hele fijne dag, natuurlijk. Ja, en in jouw geval dus bij de piano. de, de, de piano. And ride that D double O T Y O M I Ooh, that's it. Come on, come on, whoop. There it is. I'm done. Kijk waar het misgaat, moet je dit uh, bericht in de QA van Jordi horen. Hoi Mano, volgende week is beetje natuurlijk het verboden woord. En jij gaat het best wel zwaar krijgen volgens mij tijdens het foute uur. Want jij gebruikt vaak dit nummer, staat nu een beetje voor. Dus probeer dat we vermijden volgende week. Ja, dat klopt dus wel. Succes! Uh, je kunt nu kiezen uit Dabob, WTF. Daar tegenover DJ Antoine en Timati met Welcome to Central Pay. Central ja, en ik zeg dan echt heel vaak van DJ Antoine ligt een beetje voor. <laughs> maar dat kan nog veranderen. Ja, hier moet ik volgende week op gaan letten. Uh, DJ Antoine ligt wel echt een beetje voor. Uh, maar klik op je favoriet in de Q-app of op q Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Joekie... Je hoort ons iedere zaterdag vanaf 9 uur. De gezelligste start van je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Chris Cross Amsterdam. Hey ondernemer, heb je van de belastingdienst een voorlopige aanslag ontvangen? Want dan kun je uh, Ja, maar die is gewoon ter info toch? Nou, je moet hem nog wel zelf controleren.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 Jouw unieke vakantie, weg van de massa op elizawasheer.nl Kies jouw passende raamdecoratie bij Carwei. Profiteer nu van 35% korting op bijna alle jaloezieën. Ook op maatwerk. Karwei, maak het mooier. Hey ZZP'er, maak je plannen waar dit jaar.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 In het noorden veel sneeuw, daar geldt code oranje. In de rest van het land regen en het is vandaag maximaal 4 graden. De verkeersinformatie dan van Flitsmeister, 6 files op dit moment. Dit zijn de drie langste op de A12 van Arnhem naar Oberhaus... tussen oud en Duitsland, 2 kilometer vertraging 12 minuten. De A58 Tilburg richting Breda tussen Tilburg Centrum West en Tilburg Reeshof... 6 kilometer vertraging 18 minuten. En de A59 Os richting Zonzeel tussen Waspik en Raamsdonksveer, 3 kilometer vertraging is daar 16 minuten. Met DJ Antoine en Timati. Welcome to Central Bay. Yourself been up with you. Welcome to Central Bay. Get fresh, gotta stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High-off like a la-la-la Ain't nothing here that my money can't buy Dulce, Goosey, and Louis V Yak's so big I could live in the sea You for real? You can't see me In these Dior frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro It's feeling like when I wanna fuck them all Get mad brain in my very fast car Ferrari V12, Maranello on my arm Ladies can't resist the charm Haters, get the ring on the thumb. And we do this all day Welcome to Sancho Payne Central Bay. Oh, yeah. We make money, money we spending, get mad honey, swimming in women, imported linen, Egyptian cotton, the party just started, the party ain't stopping, keep shit popping, popping these bottles, haters keep hating, fucking these models, so much money like we own the lotto, pull up to a club in a white Mo lago. you don't make dollars, you don't make sense, you don't make you rich, you don't mean shit, shit. We shit. I mean, how much better can it get? Harleys, Maseratis, Gelatos. We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to, to Central Bay. Yo, baby.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 Want in het foutuur? Oh, dat is heerlijk zeggen. Het foutuur. uur. Uh, het is tijd om hoe raad te roepen voor Champal. hoera. jean Champal is vandaag 53 geworden. En daarom nu de keuze uit twee van zijn nummers. Uh, wil je zo meteen? We be burning. Just give me the and we be talking yeah, of liever temperature. Well, I wil be you warm I got the right. nou, Klik op je favoriet in de Q-app of op qmusic.nl En nummer met de meeste stemmen hoor je zo Na Aqua en Barbie Girl Hi Barbie Hi Ken You wanna go for a ride? Sure Ken Jump in go party. Music. The girl, them killer tea. thunderball Paul, some give it to, some give it to, some give it to, to our girls. Five million and forty, naughty, shorty. Baby girl, I'm a girls, I'm a girls. say. Well, I'm um, on the way, the time, all I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold oh, on, girl, I got the right tactics to turn you on. And girl, I wanna be the papa, you can be the mom. Oh, oh, because the girl, them bro, boy, the floor from you don't wanna work this for farmer. From you don't wanna, man, we can turn you one, girl? Make I see you one name up on ya. Can't turn for the long, not eat no yam, no steam, fish, no nah, nah, green banana. Oh, oh. But down in Jamaica, we give it to you, add like a sauna. Well, woman, um, on the way, the time, cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold oh, on, girl, I got the right tactics to turn you. You can be the mom. Oh, oh. One for and girl. You got the chest out. But you know, we a 'cause girl. your impress out. You out. And if it is out of me, if it is out, Cause I got the remedy for make this chest out. We have a flat to become a god bless out. A girl, if you want it, you have a contest out. Ooh. And a life where we need to speed up. It is the butchest out. Well, I'm um, on the way the time. Cool, I wanna be keeping you warm. I got the right temperature for shelter you from the storm. Hold oh, on, girl. I got the right tactics to turn. Papa, you can be the mom Oh-oh, girl, though, so I'm crazy Now this tree and drop it I a it on flavor show Oh-oh, time for me make baby Now to so stop bra like you, I get shady, yo Oh-oh, man, don't play me now Cause I'm don't flex and fat, not greedy, yo Oh-oh, my lovin' is the way to go My lovin' is the way to go Well, oh the way the time Cool, I wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Hold oh, on, girl, I got the right tactics to turn you You can be the mom, oh-oh When you roll with a player like me With a brother like me Girl, there is no other oh -oh. No need to talk it right here The spark it right here Keep it undercover. Oh -oh. Come in love All you're fixing on your blows and you're fighting on your jeans I'ma a world cover. Oh -oh. Everything about you, baby Girl, can you hear when me up top? Well, I'm on the way The time cooler Wanna be keeping you warm I got the right temperature For shelter you from the storm Oh, -oh. Go up uh -oh. on the floor From your door wanna A this performer From your door on A man when you I turn you on Girl, Make can see you One in my pan, yeah uh -oh. Can't turn for the long nah no, eat no young not steamed fish not in no, green banana uh -oh. But down in Jamaica We give it to you Add like a sauna Well, um oh on the way The time cold I wanna be keeping you warm I got the right Temperature for shelter You from the storm Hold on Girl, I got the right tactics to turn you on And girl, I Wanna be the papa You can be the mom Oh, oh het Foute Uur, aan het luisteren vanuit Ommen. Ik ben buschauffeur, lekker aan het rijden stuur, Martine Veldhuis in de Q-app. Susanne Mol die zegt, op zo'n thuiswerkdag waarop je denkt, is het Foute Uur op de koptelefoon wel heerlijk hoor. En Wes die zegt, goedemorgen Menno, met het Foute Uur aan op het werk. Hard aan de slag. En zo is het. Vrijdagochtend, het is uh, 12 minuten voor 11. Dit is het Foute Uur. We gaan terug naar de jaren negentig. Met 2 Unlimited en Jump for Joy. With the long blast, heaviest ever round, crack clever. Respect to the world, it's a number, whatever. Stimulate the feeling that you got inside. Hold me down so we can take a ride. Hold my mom for you to enjoy. Raise your hands in the air and don't be going. To Unlimited in het uur. We gaan zo maar even terug naar 9 januari 1999 in de Top 40 Classic. Het nieuws komt eraan met Danny. Ja, de problemen door de sneeuw worden in het noorden groter en groter. Oké, okay, en Afrojack komt eraan samen met Ello Black. In my world, hoor je zo. Ja, hey, uh, Domini hier.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 Wat zou er gebeuren als ik hem wel open doe? Rot op! Bij de eerste de beste gelegenheid die jij krijgt... je me gewoon tering hard. Wie overleeft de vloek van Pandora? Elke zaterdag om 8 uur.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 Het is weer tijd voor Mudmasters. Samen bikkelen en lachen tot aan de finish. Ga op 12, 13 en 14 juni de uitdaging aan bij Mudmasters Haarlemmermeer. Trommel je leukste vrienden op en scoor snel je tickets op mudmasters.nl. De KFC Meal Deal voor 4,99. Je krijgt zoveel, dat past niet eens in dit sportje. Goede voornemens verdienen scherpzicht.